En een drie en een één. Ja? Met je voor te hebben? Is dit dierenarts Geelmondbron? Ah, goedemorgen dokter Moe Brom. Zeg, zou ik u even iets mogen vragen? Bel ik u wat? Ik bel u onder de douche vandaan. Oh, wat heerlijk pikant, zeg. Wilt u eerst even iets aantrekken soms? Ja, voor mij hoeft het niet hoor. U klinkt heel decent, zo. <lacht> Wat hoor ik daar klatteren bij u? Oh, uw tanden. <lacht> U staat in een koude gang. Nou, dan zal ik het even kort maken, hoor. Maar het komt namelijk zo, hè. Ik heb een week of wat geleden op de markt een jonge kanarie gekocht, hè. Zo'n schattig geel, donzig oepeltje, weet u wel. Zo'n oeleboeletje, zo'n oepvriendertje, hè. Kent u ze? U kent ze. Gelukkig. Dus, dan kunt u me ook wel vertellen wat er aan de hand is, hè. Ziek. Nee, nee, maar hij groeit zo. Moet u horen, hij is nu binnen een maand al als het derde kootje bezig. Ja, en, en daar hangt zijn staart ook alweer buiten. Wat zegt u? Zingen. Nee, dat vond ik ook al zo gek zeg. En dat had die markt meneer, maar gegarandeerd. Hij zegt, je vrouw, een paar weken geduld en hij zingt als een lijster. Wat? Nee, nee, alleen de morgens vroeg, hè. Uur of vijf. Dan roept hij een paar keer achter elkaar iets van... Uh, uh, uh. En de rest van de dag hoor je hem niet meer. Wat zegt u? Dat hebben ze me wat aangesmeerd? Ja, als u uitgelachen bent... Wilt u het dan nog eens zeggen, misschien? Hallo, hallo dokter Gilman Brom. Luister nou even. Ik geloof dat ik de bel bij u hoor. Ja? Ja? Ja, ja, ik wacht wel even. Voor hem schateren. Oh, nou gaat er iets fout, geloof ik. Ja? Ja, ik ben er nog, hoor. Zeg, er is nog niks gebeurd. U klinkt zo witjes opeens. Wie was er aan de deur? Uw assistente. Ach, gut. En u was uw staat vergeten. En waar is ze nu? Ze hangt gierend in de heg. Hoe trekt het zo, hè? U maakt zich vrolijk over mijn kanarie die een haan blijkt. En dat meisje behuilt zich over u. Hallo? Hallo, dokter Gilden-Broom. Dr. Gilman Brom heeft neergelegd. Ik moet weer eens iemand onder de douche vandaan bellen, hoor. Staat die arme jongen daar in die koude gang van spiegeltje, spiegeltje aan de wand? Ja, het is bitter armoe. Vandaag de dag als je rijk bent. Als je, als je geld hebt. De schraalhandskeuken, keukenmeester. Het is balanceer op de grens van het bestaansminimum voor de rijken. Zie jij maar dat je daar eens belegt, je geld. Geen mens. Geen mens die een boot voor je uitsteekt, hoor. Knoei jij maar aan. Het is een vergeten groep, de rijke mens. En het vreet broeken. Goedemorgen. Morgen, meneer Biels. Morgen. Hoe doe jij dat, zeg. Vertel eens. Wat? Als je aan het beleggen bent met je broeken. Oh nee, jullie hebben jurken meer aan. Wel zo handig. Ideetje misschien. Je staat toch al voor gek met dat schort. Maar komt zo'n jurker dan niet tussen? Ik bedoel, als jij als vrouw zonder broek uit beleggen gaat... ...komt die jurker dan niet tussen? Eh, uh, nou... Ik weet niet precies waar je het over hebt, maar ik heb zozelfde iets te beleggen, hè. Niet? Nou, wees dan blij, hoor. Wat het de loterij? Dan kan je je handen dichtknijpen. Dat hoor je niet vaak met tegenwoordig, hoor. Zeker in de kringen. die klagen stenen been, de mensen met zenden. Vind jij niet erg? Oh, mm -hmm. lach, niet. Nou, ik wel, hoor. Ik heb er een te doen. Ik, ik ben er zelf een, hè, tenslotte, een mens met zenden. Uitbeer ermee. Geen mens die helpt, hoor. Zie maar dat, wat je ermee doet. Zie maar dat je het belegt. Anders vreet je Frans Fiskes en flip inflatie het wel voor je op. He? Je weet dat soms, er mag geen raad meer mee. Kun je het je voorstellen? Nee, maar ik doe mijn best. Grote, grote. Hoe moet ik dat dan nog duidelijker zeggen? Als ik je nou toch zeg dat ik als mens met centen vandaag de dag gewoon geen raad meer weet met mijn geld. dat ik je nog niet sterf zeg. Ik sterf nog eens in mijn geld. Of, of ik ga er dood in. Of, of, ja. hoe, hoe, hoe je het dan wil beleggen. Nog afgezien van de broeken die het kost. Ja. Ja, wat is het nou met die broeken? Die broeken? Dat zijn die platen. Dat is die, die molen. noem maar op. Oh, je hebt je geld belegd in een molen. In een molen? <laughs> Ik kan wel zien dat jij de armoede kent. Nee, in een molen. Dat kan je helemaal van de wind gaan leven, Wat je verdient op je mail, dat ben je kwijt in je brandpremie. En monumentenzorg is de lachende derde. Dat heeft Kees Bosgraaf geprobeerd met een molen. Grijze Geet, zijn vrouw. ...heeft nu op het eind bij zijn eigen wieken moeten wegtrekken. Oké, okay, nee, nee, nee, nee, nee, dan nog liever het ABC-concern, hoor. <laughs> ja, ja, ja. En uh, wat is het ABC-concern? Eh, uh, zie je, ideetje, een idee ja. Het ABC-concern, ideetje. En uh, wat voor ik weer, hè. geniaal, ja. Daar moet je iets <laughs> geniaals voor hebben. ideetje van mij dus weer, in alle bescheidenheid, maar even zo goed. ABC als afkorting van? Uh, August Biels -Korber. E eethuisjes, dus, hè. Met bar. Keten van gezellige eethuisjes met bar. Door gans de landen. Het hele ABC. August Bielskorners, smulhuisjes, zeg maar. smaakzaakjes Ga ik opkopen overal. Ja, maar ja. is dat nou geen risico? Ik, ik bedoel, <laughs> ken je die branche? <laughs> nou nee, maar nee, maar laat het maar ons over, hoor. Aan mij en Paul en het kind. Dat we alleen maar loopzaakjes overnemen. Dat stellen we als ijs namelijk. Wat? Maar. Wat? Dat we dat controleren kunnen, nietwaar? Ja. Dat we daar een daagje overnemen, zo'n zaak. Smans boeken zeggen me niks. De praktijk. Ja. Ja. In welke zin overnemen? In de zin van overnemen. Alles eruit bij erin. Het kind kelderen, Paul in de bar, ik in de keuken. En kom erop met de beloofde rijen hongerlappen. Gisteren de eerste gehad. L'auberge Pierre de Prakker je weet wat verschrikkelijk gek. en hoe is dat gegaan moet je maar vragen vraag maar aan Paul straks ik weet precies wat hij zegt Hij zegt oh. morgen dames hé oh. oh, uh, waar was ik uh, mijn kop ja. ah ja uh, uh, morgen ja. check uh, check nou ja, nou ja laat maar even oh, ja ja en daarom pol is nog niet wakker uh, zie je het morgen Paul. Ja, ja ja ja ik ben hier chef, Riep u ja Pool, wakker worden maar ah. Ik vertel de helle je net over gisteren. Over Lauberge Pierre, Pierre de Prakke. Vertel hem maar. Oh, oh, oh. Ben jij er ook al, Lies? Okay. Of uh, Lien is het, hè? Uh, Daar. Ja, vertel hem, Paul. Over gisteren. Over Lauberge. Hè? Eh, uh, ja, ja. Wat was dat ook alweer, Scheik? Scheik, ja. Geen wonder dat je het niet meer weet, Paul. Wat was er ook alweer, Scheik? Zal ik je dat maar vertellen, Paul? Dat was een laagloze barkeeper, Man. Die op het lest... ...met een projectfles in zijn hand... ...over de toog tegen de klanten hing te lopen van... ...open de mond! Nee, nee, chef, nee, nee, nee... ...dat was mijn collega toch, chef... ...die, die die op de grill... ...een eitje bakte in de vet van die postbode... ...oh, daar, daar heb ik mee gelachen hoor, lief, met die vogel... Dat was jezelf, Po... ...je hebt helemaal geen collega gehad Po... En die pet was van de broer van de heer burgemeester, de generaal zelf, Paul. Ja, ja maar waar, waarom had hij dan een postzegel op zijn wang, chef? Dat was geen postzegel, Paul. Dat was een moedervlekje. Oh. En die kan je niet losweken met je bierdwijltje. Nog afstempelen met je zegelring. Gek, hè? Ja, dat was die collega weer van Melies, ja, ja. hè. Die slaat die die bij je zo met zijn poststempel van zijn crux, zeg. Dus wij meteen zingen van, zorg uh, dat je erbij komt, hè. Heel gek, hoor. Die kraak, sheik. Bo, August Biels is geen seik, po. <laughs> er was van geen collega sprake, Oh. Ja, het mag zijn, je hebt, maar hij wist er de stemming wel in te houden, zeg, die peer. Ter helle als een meeuw, hoor. Nee. Ja, joh, hoe kwam je zo ver? Oh, mijn hoofd, waar is mijn hoofd? Oh, ja. Uh, wat, uh, wat zeg je? Oh, dat, ja, dat is die alcoholcase. Kees, dat kennen wij niet, hè? Wij sportlieden, dat goedje. Dat is zand in de motor, hè? En tja, krijg je dat gif dan toch in je aderen. Dat krijg je dan aangeboden. Maar gelukkig bleek ik er nog een goed tegen te kunnen, hoor. Ik, eh... eh... Ah, kijk, daar is de chef ook. Morgen, chef. Morgen, Paul. Ik ben er al een uur. Maar goed, hij komt weer een beetje bij te helpen. zeg. Wat ik daarmee heb afgelezen met Paul. Bij doorgeven. De bestellingen. He? Die moest hij dan doorgeven naar de keuken, hè? Die, die kreeg hij dan door van het kind, hè? He? Nee, Vee. Die riep dan bijvoorbeeld iets van... Uh... Ja, hoor, Ellen, Lauberge, Pierre de Prakker... Meneer geeft even de bestelling door. Gooi. Gooi het maar in mijn pet maar weer, ja. Ja, ho even, hè. Hallo, over gooien gesproken even. Wat doe jij met mijn eerste, mijn beste bestelling? Jij smijt in de straat op, jij. Ja, wonder, zeg, wonder. Als ik daar een verhitte over polder het ruikje krijg. Buiklander op tafel drie, chef... Uitsmijter graag. Ik kijk. Gastarbeider. Nou, die pak ik wel even in zijn nek wel. En nou, die smijt ik er nog wel even uit. Twee eitjes ham, ome Au. Die vogel bestelde een uitsmijter. Vergissing. Ja, ja. En, en jij moet dat als ober niet binnen laten, mannen. daarbij. Dat is een vergissing. Die behoor je te weigeren. Die, die, die worden overal geweigerd, Po. Nou, overal is gelukkig overdreven, chef. Nou, in de gelegenheden, waar ik kom overal, Po. Ja, dan worden ze geweigerd of ze doen de vaat. Even de tweede. <lacht> ze kunnen kiezen. We leven in een democratie. De Helen? Ja, maar vind je het niet een beetje discriminatie? Discriminatie? <lacht> po! Even ik discrimineren? Nou beduk, chef. Bij het leven jij. <lacht> Wat bedoel ik. Ik heb. En eh. Uh... Hoe bedoel je? Nou hoe? Eh? Hoe zou jij het vinden als je in een tanger een restaurant wordt uitgesmeed omdat je een Hollander bent? Oh maar oud, ah. als ik jou zo zie, als jij zoiets zegt, dan moet ik denken aan, uh, aan de keizer Hendrik IV. Eerlijk. Ah, keizer Hendrik, s'mans reis naar Canossa, knief van paus Gregorius. En en diens gevleugelde woorden, het boetenkleed, de misstaat hem dan zonder niet. <lacht> ja, ja, het boetenkleed. Het staat mij, eerlijk zeggen. Hoe staat het mij? Hoe dat boetekleed ja. er staat? Ja, dat bedoel ik. Dat weet ik niet. Dat weet je niet? Nee, dat weet ik niet. Dat ken ik niet zien. Niet zien? Mijn boetekleed niet. Waarom niet? Omdat jij het als ondergoed draagt. <lacht> jij draagt het als ondergoed, jij je boetekleed. Als bolletje. Ja, dat goed ja. Leer jij eerst maar eens uitzetveren, jij. Ja, dat ken ik niet. De Helle, dat is dan mijn overhoor. Dat ken hij niet. Nee, dat ken ik niet. Nee, nee. nee. Man, man, dat ken iedereen... Gewoon opscheppen, waarom ken ik het niet? Omdat mijn moe altijd voor mij opschept. <lacht> Omdat ik alleen maar ken van nog een klein scheppie vraag. Dan zegt mijn moe van zo, of nog wat. En dan zeg ik nou nog een klein scheppie vraag. Dat ken ik. De hele rampen. Als die moet uitstappen, paniek. Dan raakt hij in paniek, springt me in de keuken op mijn rug, krijsende. Dat ken ik niet. <lacht> daar, heb ik, daar heb ik geweld voor moeten gebruiken. Zo, meneer, je zaak maar binnen op je rug. En dan eh, draf jij en opscheppen die mensen. En dan kom ik voor de verandering, de vechtende, kon ik weer eens gaan scheiden. De vechtende? Ja, Paul. Paul Gronke weer even. De land aan de baarkieper, in gevecht met een broodnuchtere klant. Ja, sorry, maar als die kraap erom vraagt, chef... Om een bak slaap, Paul? Ja, om u te dienen, chef. Ja, begrijp me goed. Ik gun ieder mensen anders zijn, hoor. Anders gericht. ...tolerant tot de wet ik. En als die peer mij eerst al vrolijk om een jongen vraagt... ...dan zeg ik rechtuit van... ...joh, sorry, maar dan moet je in die tent aan de overkant weten, ja? ja. Daar zitten die knapen plenty. Maar als de stakker dan daarna teleurgesteld om een kopstoot vraagt... ...nou onzin, hoor, maar dan kan hij hem krijgen. Wat zou het doen? Ja hoor, Paul. Een jonge man, dat is een jonge Geneve, ja? En een kopstoot is in termen nog altijd een pils met een bordje Paul, uh, weer wat geleerd, hebt Te hebben ...en ik zie maar weer dat ik het regel... ...terwijl mijn plaats in de keuken is. Tja, vertel eens hoe was dat? Oh, dat, dat was iets verschrikkelijks. Iets katastrofaals, iets rampzaligs. Dat, dat is een chaos, hè. Een hotelkeuken is een chaos, hè. Dat is één pretpark van kranen, potjes, machines en dingen. Dus daar ga je dan eerst maar even bij zitten, hè. Kun je je voorstellen? Ja. Ja, ja, maar dan ga je toch maar even zo gauw... ...heel gauw weer staan, hoor, maar en dat is dan broek 1, hè? Want dan zit je op een wit gloeiende kookplaat, hè? Dus stuur die dan maar naar de overkant om een nieuwe broek, hè? En dan ben je ook weer klaar hoor. Dan loop je voor de rest van de dag in een kindermaat in een soort bloedsnoerende broekenklem. Ja, ik vroeg nog je maat. Ja, en die weet ik niet. Ik zeg, die weet ik niet. Ja, dus ik kijk dan even in je schoen. In mijn schoentje! Vier veertig maat vier en veertig maat vier zien. Ja, die heb ik ook gekocht. Ja, hou het vol, dat dat maar maat was te hellen. Als je me het leven had kunnen kosten, die broek. Het leven? Hoe dat zo? Nou, oh, zie maar dat je eruit springt zo gauw. Uitspringt? Ja, wat dacht je? Als je de paté staat te maken? Met, met, met de paté-molen, de paté-dichère... ...en je voorschoot graag erin, in de machine... ...in je paté-molen... Huis, dat je dan wel even uit je broek wil springen, hoor. Ach, nee. En ging die ook door de molen? Wat heet, zeg. Ik sta er nog even te bekomen van de schrik... en ik kijk, wat is er van mijn broek terechtgekomen? Weg. Steek polsen beneden voor de hoofd door het luik... en je zegt, mensen vragen om het receptchef van het pâté. Ik zeg, te bevragen het broekenhuis overzijde. Ja, die lui konden de smaak niet thuisbrengen, Lien. Die hadden daar een wetenschapje over, hè. Of het varkens was of rund. Ja, zeg, hé. En bij mij trof er een de rits in zijn partij, weet je wel. Dat iemand die roept mij en die zegt, zeg, wat is dat? Dat ik zeg, nou, dat zal alweer een actie van de stakende wilde wijven van Optilon wezen. Ja, nou. Niet dan, paté du chef of pantalon du chef, wat is het verschil? Ja, die klachten van die mensen is ook iets verschrikkelijks, hoor. En dan loop ik net mijn bril te zoeken, hè. En dan komt hij me weer roepen dat wil je met de chef wil spreken. Er zit iets in zijn soep. Ja, zegt diezelfde man weer. Ja, ik, ik ga maar weer zonder bril... in iemand zijn soep staan loeren. Hè? En ik zeg, ik zie niks. Hij zegt, nee, dan haal je de domme." Ik zeg, is het een haar? Nee, hij zegt, het is een bril. Waar had een bril in zijn soep. Zie, zeg. En wat zei je? Ik zeg, heb u er al van gegeten? Ja, zeg, kom. Ik ga naar een bril. Ik, ik draag er een bril als er iemand al van gegeten. Dank u wel, aan mijn bril vindt polonaise. En koud heb diezelfde persoon zijn gegrildeerde kippetje gebracht. Of hij weer van zegt, over, over, kijk nu even. Had voor de verandering die gegrilde kip, oma ook zijn gegrilde bril weer op zijn snabel, zeg. En die man weer de je maken, zegt. En ik zeg, ja, ho, ho, even. Sinds wanneer kan de gegrilde kippige kip geen aanspraak meer maken op het medisch-visuele fondspakket? Mierenbeul? Ja, waarschijnlijk, zeg. Je kunt in die hotelkeukens... Je bullen niet even ergens neerleggen of ze worden gemalen, gekookt of gegrild. Mijn bril even zeg. Twee gerookte glazen en een gebakken brug. Alles raak je daar kwijt, mijn broek, mijn bril. Mijn slaappillen. Je slaappillen? Ja, dat daar dat Paul, dronken bol, Met oma. Met die, met die dokter? Weet je nog boven? je zeker. Ja, hè? ja, ik herinner me vaak oh. iets van broeders van de GGD's, hè? Uh, Die iemand uit de keuken wegdroegen. Nee, nee, dat was die vent van de keuringsdienst van Waren. Ja. Die heb ik onder de tafel gedronken. Die had aanmerkingen op mijn soep. Nee. Het is zo. Het is zo. Die zegt er op hoge toon... Uh, je, je soep is zuur. Ja. Ik proeven ik zeg, die soep is helemaal niet zuur. Hij wil proeven, ik wil proeven. Ga maar door, hè. Die van mij er even uitdrinken, zeg. Keuringsdienst van waren. Die proeven de hele dag, hè. Maar dan moet je geen biels Bij de derde gamel had ik hem liggen. Ah, toen kon ik de dokter laten komen. Oh, en wat zei die? Die, die zag het meteen. Iemand van de Keuringsdienst, zeker weer, hè. Dat is een beroepskwaal van die lui. En die raken er al verslaafd op de duur. En jij? Ik, och, ik had ook mijn portie binnen, hoor, de dokter zegt nog, uh, hij zegt, uh, u bent ook niet helemaal fris meer. Ik zeg, wat wil je, ik doe vanaf geen dicht reken maar, hij zegt, ik zei wat geven, we slaap willen dus. Die je kwijtraakte. Ja, dat was pol dat was, dat was oma, de, de mama, de mama van de heer burgemeester, die was negentig, ja, dat werd ze, hè, mm. en die kwamen dat even vieren, de familie, hè. Dat was besproken. Nou, dat had die fijne meneer Lombardstipleer te prakken. Maar wel hebben we niet verteld, hè? Daar zat ik opeens met de hele zaak. Oh, oma wordt neger. Ja, zeg, en die was nog even kwijt ook, oma. Ja, dat was Paul weer even dronken Polselo. Ah, Sorry, chef, maar ik dacht dat ik deed wat u zei, chef. Ja, Paul, even zo goed, sorry, man. Maar ik zei dat je de mensen even uit hun jas moest helpen. Dat zei ik. Dacht ik ook, chef. Ja, dan dachten we het samen, Paul... Maar het is dan wel normaal, Po, dat je er dan even op let of ze er nog niet in zitten, man, in de jas. Wat ik weer hoor, Oeh, waar is die jarige spoorloos? Die hingen dankzij hem in pol even aan de portemanteau te vieren. Dan ben je dan met god met ere 90 jaar voor geworden. Ja, en, en, en dat betekent dat ik al vier keer een schop van de kapstok had gekregen. Voor ik het me realiseerde, Lien. Ja, zij zag helemaal groen die uit houden. Nou, zeg jij me niks, knap. Die te hellen, daar hou je helemaal niet van mogelijk hoor. Als je die daar dan bezig ziet met je gasten. Over groen gesproken. Die mensen zagen allemaal groen. Dan fluister je meneer even rap in het oor dat hij behulpzaam moet zijn. Even de stoelen aanschuiven. Ik maak nog het gebaar van zo, hè. Dan trekt hij hem onder de oude mens weg. Omdat jij dat gebaarde. Jij gebaarde van zo. Ik dacht, als grap, voor hun jaardag. Ik gebaarde van zo. Ik gebaarde nog niet van zo. Ik gebaarde juist even goed, even goed, van zo. Ah, ja. toen. Toen zei Lady, arme oude. Toen gebaarde jij voor zo. Zelfs heftig. Ja, en dan pletter jij even dertig eetlustigen met hun maagstreek tegen de tafelrand. Zelfs heftig. Die mensen dat al te rissen, zeg. Voor ze een hap binnen hadden. Ja, en je knoopte mensen ook niet hun servet voor, knaap. Dat kunnen ze zelf, weet je wel. Ja, ga jij er nog even aanmerken. maken op een andere pool. Voor al te als ik daar opeens in mijn eentje 35 krap cocktails op tafel moet zien te brengen. Tja, ja, dat is nogal wat. Ram, zeg. En dan moet je vooral even je meneer van de baankieper laten bijspringen, hoor. Die staat toch net een eitje te bakken in de pet van de generaal. Ja, ja. De giller, hoor, Lie, dat die bul, die collega van me, dus bij de chef moest komen... Hè, en die neemt dat halfgebakken eitje in die pet... En die zet dat die dronken met roos op zijn zatte herten. Nee, gehuild bij hem. Paul, heren. je stond daar alleen, man. Ja, dat weet ik nu, chef, maar om een idee te geven van de sfeer. Ja, dat doet dat je sfeer, Paul, te hellen. 35 krap cocktails, Paul bijspringen. Komen, Paul. Paul klant het wazen door het luikje. En zegt, wat kan je chef? Ja, wat kan ik voor u doen, chef? Wat jij doet, hè? Gaan Paul. Een krap 35 cocktails man druifje erop. Waar kan je erop. Waar kan ik de duifjes vinden, Jeff? Waar kan ik de duifjes vinden, chef? In mijn hoed, Paul. Kijk hem aan. Nou, daar lagen ze, chef. Ja, mijn slaappillen. Die had ik even in mijn hoed gelegd. Ik gebruik als slaapmiddel zelf een duifje. Misverstand, ja, hebben, Dan weet je er even later niet wat je ziet, hè. Als je even later opeens iets van stilte hoort, meneer Waarde, dat men pas na de hortduivels even de stilte in acht neemt, terwijl de soep al uit is, nog eens luisteren, Licht snurken. Dat is toch de devotie wat al te ver doorgedreven. Blik door het luikje, wat zie je voor je verbijsterde ogen? 35 man snurken verjaardagsvolk, maar tussen de heren Eve en Paul. Hier voeren de rond gaan. Nou, ja, moet je horen, zegt, de soep was al door niet voordat het koud weer. Dus dan schudde je er maar even eentje wakker en dan zei je van hap. Uh... Oh, Terwijl, dan zei je hap, ah, welkom in Lauberge Pierre de Pratten. Dat zei je hap. Ja, bescheur, scheuroorling. Ja, die ja. collega van me, hè, slaapie die Karel, die de burgemeester twee soepballetjes in zijn slapende oren stopte. En dan door een sweertje ver met zel in zijn schijn die wij, hè? Ja, je denkt dat je droomt te hebben, eerlijk. Je denkt dat je slaapt 35 man slapend. Pierre de prakker publiek. Je denkt ah, daar inderdaad. Ah, prima drift is hè? Ja, die is er, lieve. Ik geef je even. Dai, Ja, geef maar hier, Wiels hier. Ja, meneer de man. Samant, dat u even bent. U bent bel van de zijde van wie, meneer de man? Oh, van de zijde van de Braziliaanse ambassade, zegt u. Ik zou op haar handige wijze de Braziliaanse ambassade secretaris de deur hebben geweest, zegt u. Dat is ze horen. Dat was een deurse gast aanwezig.